12 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Goedemiddag. Overlast door sneeuwval. Oudrechters' chipsholzaak worden vervolgd. En Britse minister opgestapt. Ja, normaal gesproken krijgt u dan het weerbericht nog. Dat laat ik even achterwegen. Want hier aangeschoven onze eigen weerman Marco Vroef. Marco, goedemiddag. Um, KMI waarschuwt voor extreem weer. Code oranje is afgegeven. Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Uh, daar kan het uh, heftig tekeer gaan met sneeuw. Uh, die code oranje staat terecht? Ja, absoluut. Ja. Zeker terecht. Uh, er worden nu al sneeuwhoeveelheden gemeld van zo'n 9 tot 11 centimeter in het noorden. Uh, daar heeft het verkeer uiteraard enorm veel last van. En buiten dat, vlak bij zee, kan het ook behoorlijk waaien. Dan krijg je stuif sneeuw en dan is het zicht heel slecht. En dan kom je heel snel aan de criteria die het KNMI heeft opgesteld voor zo'n waarschuwing. Daar gaan we overheen. En ja. dus is die waarschuwing terecht. Ja. Dus uh, ja eigenlijk maar binnen blijven, dat is het beste. Nou ja, in ieder geval heel goed opletten. En uh, we hebben het te maken met die storing die overtrekt. Die zit nu voornamelijk in Friesland en Noord-Holland. En schuift voornamelijk over midden-Nederland en West-Nederland... naar het zuiden toe. Uh, de meeste sneeuwval valt in de westelijke provincies. Daar staat ook de meeste wind. Nou ja, daar hebben we straks natuurlijk ook de drukste spits. En dan met die sneeuw erbij is het daar vooral heel erg goed opletten. Uh, of je ook echt binnen moet blijven. Nou, ik vind het altijd gaan om dat soort uh, uitspraken te gaan doen. Ja. Uh, maar dat het buiten niet, uh, niet echt aangeeft is en misschien zelfs wel gevaarlijk. Ja, dat is duidelijk. Dus je moet echt wel voorzichtig zijn. En dat geldt vooral voor Noord, Zuid-Holland en Utrecht eh, tot hoe laat eh, vandaag? Ja, dat, dat sneeuwgebiedje dat loopt nu zo'n beetje over Noord-Nederland. En dat komt geleidelijk aan die midden-Nederland aan... en zal als laatste ook het zuiden-zuidwesten aan gaan doen. Uh, overigens wil ik niet zeggen dat er in het oosten helemaal geen sneeuw valt... maar daar duidelijk wel minder. De ja. Twee tot drie centimeter, de meeste neerslag, zit echt in het westen. Ja, en uh, dat gaat eigenlijk wel door tot aan het begin van de avond. Overigens gaat het in het noorden van het land veel sneller alweer opklaren. Ik denk dat we daar halverwege de middag de meeste ellende wel gehad hebben. Het ja. is wel jammer voor het ijs natuurlijk, al die sneeuw. Ja, inderdaad, dat is niet gunstig voor de ijsgroei. Ik hoop dat er al genoeg ligt zodat men het er een beetje af kan ja. vegen. Dan is het probleem niet zo heel groot. Maar als dat niet kan, ja, dan gaat die ijsgroei de komende dagen duidelijk minder snel. Ja, En ik lees hier ook dat de, de, de spoorwegen last hebben van de sneeuw. Er is de, de dienstregeling aangepast. Ja, niet plot... alleen automobilisten hebben problemen, ook nee, treinreizigers. Nee, inderdaad. Treinreizigers zullen er zeker ook last van gaan krijgen. Voor de automobilisten nog een, een korte tip. De rijstijl zul je echt hierop moeten gaan aanpassen. Je ziet de sneeuw liggen, je weet dat het glad kan zijn. En dat betekent dat je uh, duidelijk meer afstand moet houden. En ik zou zeggen, stuur en rem vooral niet te schielijk. Want als je dat gaat doen en als de verschillen uh, te groot gaan worden... dan ga je glijden en dan komt er ellende van. En dan sta je zo in de berm, of ja. in het talud. Uh, veel sterkte mocht u op de weg zitten. En uh, Marco Vroef, dank je wel uh, voor het hier aan de tafel komen zitten. In Oekraïne slaat het uh, koude weer nog uh, veel zwaarder toe. Daar zijn door het barre winterweer al ruim 100 mensen om het leven gekomen. Geert Groot-Koerkamp, onze correspondent. Um, al ruim 100 doden dus. Um, waar is dan niet voorbereid op dat extreme weer, uh, Geert? Uh, nou, dit is, dit is naar nou, verluidt de, de koudste winter in Oekraïne... in de afgelopen zes jaar. Dus ik denk niet dat ze, dat ze voorbereid waren op dit extreme winterweer. Natuurlijk is Oekraïne een land waar, waar je elke dag... of elk jaar wel uh, uh, ja, behoorlijk lage temperaturen kunt verwachten. Uh, net als hier in Moskou, uh, min 10, min 15. Dat is op zich vrij normaal dat je dat een tijdje voordoet. Maar nu hebben we echt te maken met een uh, flink uh, koude periode... die al een week lang duurt. En waarvan het eind uh, voorlopig nog niet in zicht is. En dat heeft veel mensen parten gespeeld. Ja, maar je zou zeggen... Als ze elk jaar te maken krijgen met die uh, lage temperaturen, extreem lage temperaturen, dan weten ze dus ook dat je uh, ouderen en daklozen moet opvangen. Ja, maar dat is, over het algemeen wordt dat in Oekraïne en in Rusland ook gedaan door, door, door allerlei hulporganisaties, kerken vaak ook. Er is weinig sprake van echt massale hulp door de overheid aan mensen, aan daklozen. En dat, zijn vooral de, dat is vooral de groep die dus het zwaarst wordt getroffen. Het, het gros van de mensen die zijn overleden en van de honderden mensen die ook in het ziekenhuis zijn beland met, met schade door de vorst. Dat zijn mensen die op straat wonen normaal gesproken vaak ook mensen die aan de drank zijn, dat is natuurlijk extra uh, zwaar. En die mensen, ja, daar wordt doorgaans niet zo heel veel aandacht aan besteed door de overheid. Nu zie je wel in één keer dat het ministerie uh, voor rampenbestrijding... zeg maar, in actie komt, dat er overal in Oekraïne... Uh, ik geloof bijna 3.000 inmiddels locaties zijn... Uh, verwarmde tenten waar mensen uh, voedsel, uh, soep en, en hete thee kunnen krijgen. En daar hebben al meer dan 50.000 mensen uh, zich gemeld. Uh, maar dat is echt een, ja, een reactie, een wat later reactie waarschijnlijk... Op, op dit extreem koude winterweer. Hier houdt het winterse weer zeker nog een week aan. Zeggen de deskundigen, wat zijn de vooruitzichten voor Oekraïne? Ik neem aan zo'n beetje hetzelfde. Ja, voor eigenlijk uh, Oekraïne, uh, het Europese deel van Rusland, uh, heel Europees Rusland, zeg maar, de, de, ja, is, de vooruit, uh, vooruit zich, is vooruit vooruitzicht hetzelfde. Dat In ieder geval tot het eind van volgende week, donderdag, vrijdag, die temperaturen uh, beneden de 10 graden blijven, min 10, min 15, soms min 20. En in sommige gebieden zijn de afgelopen dagen ook uh, min 30, min 33 zelfs uh, temperatuurwaarde bereikt. Uh, dus het zal nog zeer problematisch worden voor duizenden mensen die inderdaad geen dak boven Hoofd hebben. Geert koerkamp Justitie vervolgt twee voormalige rechters voor hun optreden... in de zogeheten Chipsholzaak. De twee, Pieter Kalpfluis, voormalig topman van de NMA... en Hans Westenberg, worden verdacht van mijnheid. Ze zouden onder één hoedje hebben gespeeld... met een voormalige zakenpartner van projectontwikkelaar Poot. Dat ging uh, over een geschil, over een stuk bouwgrond bij Schiphol. De voormalige rechters hebben onder Ede ontkend... dat ze een dubieuze rol hebben gespeeld... Maar de Rijksrecherche heeft daar wel aanwijzingen voor. Het is in Nederland nog niet eerder voorgekomen dat rechters of oudrechters voor mijnenheid worden vervolgd? EWAX-vliegtuigen veroorzaken dit jaar 35% minder geluidsoverlast boven Zuid-Limburg. Dat schrijft minister Hille aan de Tweede Kamer. De Kamer dreigde eind vorig jaar het luchtruim voor de EWAX van de NAVO te sluiten als de overlast niet drastisch zou worden beperkt. Vliegtuigen hebben hun basis in Duitsland. De overlast is de Kamer al jaren een doorn in het oog... en volgens een Kamermeerderheid leken de gemaakte afspraken niet te worden nageleefd. Hilles schrijft nu aan de Kamer dat er veel minder vluchten zijn dan eerst. De werkloosheid onder Polen in Nederland is vorig jaar gedaald. Eind vorig jaar maakte minister Kamp zich nog zorgen... over de explosieve stijging van het aantal Polen in de WW en de bijstand. Maar dat is niet op te maken uit de cijfers die het CBS vandaag bekend heeft gemaakt. Het aantal Midden- en Oost-Europeanen zonder baan in Nederland daalde... 8,4% was het in 2010 en 7,2% vorig jaar. En binnen die groep vormen Polen het grootste deel. Dit is het NOS-journaal, het Alt Megens. Dan in Groot-Brittannië, de Britse minister voor Energie, Chris Youn... heeft zojuist een ontslag ingediend. Vanochtend maakte het Britse openbaar ministerie bekend... dat Youn voor de rechter moet verschijnen. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, um, Youn, heeft hij zelf al iets gezegd in het openbaar? Ja, een paar minuten kwam hij met een verklaring. en ontkent alle aantijgingen en hij zegt nu op te stappen dat hij zo'n handen vrij heeft om zijn onschuld te bewijzen. I'm innocent of these charges and I intend to fight this in the courts and I'm confident that a jury uh, will agree. So as to avoid any distraction to either my official duties or my trial defense, uh, I am standing down and resigning as energy and climate change. Uh, secretary, I will of course continue to serve my constituents in Eastleigh. Ja, het einde dus van minister Youn, maar hij zegt nog wel aan te blijven als uh, lid van het Lagerhuis. Hij zegt zelf dat hij uh, niet schuldig is. Uh, maar wat is er aan de hand? Waar wordt hij voor vervolgd? Ja, dit gaat terug tot 2003. Toen was Youn nog uh, Europarlementariër. Hij reist terug van Brussel naar Engeland en in Engeland werd hij geflitst. Nou, hij had al 9 strafpunten op zijn rijbewijs. En meer strafpunten zou betekenen dat hij zijn rijbewijs zou kwijtraken. Nou, hij vroeg daarom zijn echtgenoten uh, zijn strafpunten over te nemen. zodat hij uh, buiten schot zou blijven. Althans, dat is dus het relaas van zijn vrouw. Of beter gezegd, ex-vrouw. Want dit verhaal. Uh, deze versie kwam vorig jaar naar buiten. naar nou, een pijnlijke scheiding. En mede door haar verklaring. heeft het Britse Openbaar Ministerie nu besloten. Uh, Chris Heun aan te klagen. Uh, die die, die ex-vrouw heeft hem nog een hak willen zetten of zo? Wat is er aan de hand? Ja, lijkt een beetje op wraak. Maar uh, wel wraak die ook op, uh, haar, uh, een, een, een, voor haar gevolgen zal hebben. Want uh, Chris Heun wordt nu vervolgd. voor uh, perverting the course of justice. Uh, obstructie van de rechtsgang. Daar ja. is zijn vrouw. Ook nu voor aangeklaagd, want zij is gewoon medeplichtig. Daar staat in dit land een levenslange uh, straf op. En als je afgaat op vergelijkbare zaken, want die levenslange straf zullen ze waarschijnlijk niet krijgen. Maar nog niet zo lang geleden werd hier een vader veroordeeld die ook de strafpunten van zijn zoon had overgenomen. Werd veroordeeld voor obstructie van de rechtsrang. Kreeg twaalf maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk. Ja, zoiets kan Jun en zijn vrouw verwachten als ze veroordeeld worden natuurlijk. Arjen van der Horst in Londen, dankjewel.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 De kern van het initiatiefwetsvoorstel is dat de immigranten geen strafblad mogen hebben en de Nederlandse taal moeten beheersen. Verder moeten ze aantonen dat ze voldoende middelen van bestaan hebben en dat ze een opleiding hebben waarmee ze in Nederland aan de slag kunnen. De strengere eisen moeten voorkomen dat kansarme immigranten tussen wal en schip vallen. Het aantal NAVO-troepen in Kosovo blijft voorlopig gelijk. Het was de bedoeling dat de troepenmacht zou worden gehalveerd, maar volgens de Duitse minister van Defensie blijft de toestand in Kosovo gespannen en lastig. In Kosovo zijn bijna 6000 militairen gelegen uit 29 verschillende landen. Duitsland levert met 1400 militairen de grootste bijdrage. In 2008 verklaarde Kosovo zich onafhankelijk van Servië. Zo'n 90% van de inwoners is Albanese en een kleine Servische bevolkingsgroep in het noordelijk grensgebied verzet zich tegen de afscheiding. Sport. Bondscoach Bert van Marwijk zal bij het Europees kampioenschap... komende zomer uh, geen gebruik kunnen maken van verde verdediger Douglas. De speler van Twente beschikt sinds november over een Nederlands paspoort. Uh, maar volgens de FIFA-regels moet Douglas vijf jaar in Nederland gewoond hebben... om in Oranje te mogen spelen. En om aan het EK mee te doen, komt Douglas twee maanden tekort. In augustus is hij vijf jaar in Nederland. Zijn zakelijk begeleider Geert Perik besloot om geen dispensatie aan te vragen. Ik heeft in een congres besloten vorig jaar, uh, de termijn van vijf jaar bestond al en ze wilden het verkorten tot drie jaar en hebben ze besloten om het niet te doen en het vijf jaar te laten. En ja, dan heeft het weinig zin om nog dispensatie aan te vragen als hun zich vasthouden in de termijn van vijf jaar. Dus dat is het, het hele probleem en de FIFA is nou niet zo flexibel dat je daar kans maakt om van slagen eigenlijk op, uh, op dit punt. De zakelijk begeleider van Douglas Geert Perik was dat. RKC-speler de Snow wordt voor één wedstrijd geschorst. In de bekerwedstrijd tegen Heracles kreeg hij de rode kaart... na een overtreding op Leren Duarte. Aanklager betaald voetbal wilde hem voor twee duels schorsen, maar Snow ging daartegen in beroep. Hij is inmiddels akkoord gegaan met een schorsing voor één wedstrijd. En het veld in het Abel-Lenstra-stadion is door de KNVB... goedgekeurd voor de competitiewedstrijd tussen Heerenveen en Roda JC. Als de weersomstandigheden later vandaag niet voor problemen zorgen... dan wordt er vanavond gewoon om acht uur afgetrapt. Verkeersinformatie is er. Natuurlijk, met al die sneeuw bij de ABB, John Swahoka. Ja, flieke sneeuwbuien zorgen voor gladde wegen... in het noorden, midden en westen van het land En de sneeuw breidt zich langzaam uit naar het zuiden. En vooral in Friesland, Flevoland en Noord-Holland... heeft het verkeer veel last van de sneeuw. Op veel plaatsen het langzaam rijden en stilstaan. En dat geldt vooral voor de A7, Amsterdam, Heerenveen... en de A9, Amsterdam, Alkmaar. Verder is de N35, de weg Almelo-Zwolle In beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Heino en Wietmen. Hou daar dus rekening met een omleiding. En op de A 6 richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd met 15 auto's bij Ladystad. Er staat inmiddels 6 kilometer. Bij Ladystad is de linkerreis ook afgesloten. Dankjewel, John. Behalve de sneeuwoverlast, de andere onderwerp uit deze uitzending. Justitie vervolgt twee voormalige rechters... voor hun optreden in de zogeheten Chipsholzaak. De twee, Pieter Kalpfleisch, voormalig topman van de NMA... en Hans Westenberg, worden verdacht van mijnheid. En het toezicht op het hoger beroepsonderwijs... wordt vanaf volgend jaar verscherpt... staat in een wetsvoorstel van staatssecretaris Celstra. Het voorstel wordt vandaag besproken in de ministerraad. 13 over 12. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1 de NCV met lunch. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod. desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer.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 Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De NOS gaat nog meer aandacht besteden aan de website. En er worden een paar structurele journalistieke veranderingen doorgevoerd. NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauw vertelt er zo meteen over. In het mediaforum, programmamaker Hadassah de Boer... en Max van Weesel, die is van Radio 1 en Vrij Nederland. En het gaat onder meer over het interview dat RTL gisteravond uitzond met prins Willem-Alexander en Maxima. We zagen Linda de Mol, die de kroonprins het vuur behoorlijk aan de schenen legde. Heeft u zelf een instrument leren bespelen vroeger, als kind? Ik heb uh, blokfluit- en, en, en xylofoon-orf-instrumenten uh, gespeeld. Een blauwe maandag, dat was het. Nou, vier jaar lang. Oh, toch nog? Dus ja. En in de Nationale Nieuwsquiz zometeen Matthijs Kuiper. Dit is Radio 1... Lunch. We beginnen met het media nieuws. De kijkcijfers van de eerste uitzending van The Winner Is waren aardig, ruim 1 miljoen. Maar de tweede uitzending gisteravond scoorde behoorlijk slechter. Het aantal kijkers is bijna gehalveerd. Er keken nog maar 642.000 mensen. We spraken producent John de Mol in de aanloop na die eerste uitzending. En die zei toen dit over de kijkcijfers. Op het moment dat je dit soort grote programma's maakt... dan vind ik ook dat je uh, niet makkelijk moet zijn door te zeggen... nou, 700.000 is ook leuk. Ik vind uh, met dit soort programma's van deze omvang moet de magische 1 met de 6 nullen wel op het bord verschijnen, anders uh, is het gewoon niet goed. We hebben even met de Mols woordvoerder gebeld, die zei dat er nog geen paniek is daar. Er was gisteravond zware concurrentie, zegt hij. Wie is de mol? Werd uitgezonden natuurlijk op Nederland 1. En een interview dus met Prins willem alexander en Prinses Maxima op RTL. We hebben ook presentator Bo van Erverdoren om een reactie gevraagd en die sms'te dit. Ik vond het een topaflevering. Ik heb me zeer vermaakt. Ik heb nog steeds vertrouwen in een goede afloop van deze serie. Kusje, Bo. Nog wat kijkcijfers, het interview van van Linda de Mol met de prins en met prinses Maxima... werd gisteravond door 1,3 miljoen mensen bekeken. Begin deze week riep Jort Kelder iedereen op... om bij een eventuele Elfstedentocht Unox te boycotten. Hij vindt dat de schaatstocht niet commercieel uitgebuit mag worden. En vanmiddag opent hij zelfs een anti-unox-site. Jort Kelder is aan de telefoon. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaat dat voor site worden, Jort? Nou, anti-unox is wat, wat altijd uh, anders. Was. Nou, het gaat heet Elfstedentochtsponsorvrij.nl. Ik heb hem eerlijk gezegd al twee jaar geleden aangemaakt... omdat het toen een vorstperiode was. <laughs> nou ja, een hele slappe winter, dus had ik het niet nodig. Maar waar het natuurlijk om gaat is... het gaat niet om Unox. het gaat erom dat zo'n nationaal evenement of een Fries-evenement, moet je zeggen... Als de toch, maar ook al die andere schaatstochtjes... dat die volledig gecommercialiseerd worden. En kijk, je kan zeggen, ik ben de laatste die tegen commercie is, tegen advertenties, noem maar op. Er zijn ook genoeg voorbeelden van te noemen tegenwoordig. <lacht> maar ik vind zo'n Fries Volksfeest, wat in de statuten sinds 1906 staat: we winnen voor amateurs en door amateurs. We willen niets met commercie van doen hebben. Je moet je gewoon met rust laten. Ja. Dus, de dus de even voor de, de goede orde, worden, want het is wel. Nee, wacht even. Het is wel gesuggereerd dat jij, omdat jij vegetariër bent, anti-Unox bent. Maar dat is dus niet zo. Nou, kijk, laat, laat ik. Ik vind dat zo'n zo, zo worstenmaker, of het nou de nieuwjaarsduiken zijn of wat dan ook, dat ze dat te veel claimen. Ik vind het niet, de, de relatie tussen worsten eten en de manier waarop die worsten gewonnen worden, zeg maar even, uh, dat vind ik nou niet logisch. Kijk, natuurlijk, ik vind Unox tenminste voor de hand liggende partij. Ze doen het, moet ik eerlijk zeggen, klein compliment voor Unilever. Ze gaan naar duurzaam, ze hebben de, tegenwoordig één sterren, twee sterren vlees. Mm. Dus ze hebben iets betere varkens, die iets. ...nog niet echt helemaal biologisch... ...maar iets beter dan vroeger... ...niet echt zo bio-industrie meer... ...maar dat, nou, onverlet... Dat, dat, ...dat die al en ook al die andere natuurreisfeestjes... ...die zijn gewoon niet van hun. Nee. Ja, nou, ja. Je Allemaal van die even... ...weet je dat toen de première van de film 1963... Het afscheid van Erwin Wennemars, één Oranje Zee. En dat is natuurlijk free publicity voor ze, want ze weten dat er televisie bij is. Ja. Ik vind het een beetje ordinair. Hè, Goed, ja. geen commissie tijdens de Elfstedentocht, zeg jij. Heb jij dat nou, ook met die... Het het verzoek van de toch zelf. Ja. De Elfstedentocht wil, wil gewoon alleen op de publieke omroep uitzenden. En hebben natuurlijk geld zat, omdat die toch niet zo vaak georganiseerd wordt. Die zitten daar helemaal niet op te wachten. Ja. Die willen het gewoon. Maar wij, wij hebben dus, dus even Unilever, u, u, weer, hè? Wij hebben Unilever gebeld. En die zeggen, ja. wij hebben helemaal niet van de vereniging Friese Elsteden gehoord... dat het verzoek dat wij niet sponsoren. Nou. Gewoon met een hele botte leugen even afmaken. Kijk, ik heb natuurlijk uitstekend contact met het, met het bestuur van Elstede Vereniging. In dit geval met Wiebe Wieling. Daar is, is dat die af... Wiebe met die plakpakken? Ja. Nee, nee. Dat is een, dat is een, dat is een erg vries naam. Um, nee, met Wiebe Wieling. Gewoon even directeur van de school. Uh, nee, kijk, zij hebben uh, uh, twee jaar geleden intensief contact gehad met, met Unilever en hebben gewoon gezegd, wij stellen er geen prijs op. Ze hadden mm. wel zo'n verzoek van, weet je, als jullie nou die lokale sportverenigingen, die lo lokale ijsclubjes een beetje willen helpen, is dat prima. Maar hou er rekening mee dat wij gewoon geen commercie in beeld willen ja. en dat we daar ook de hand aan zullen. Maar kijk, ga gewoon naar de website van de Elstede Vereniging en dan zie je gewoon, sinds 1906 gaat dat zo. Ja. En de Provinciale Staten proberen, van Friesland, proberen tot een... Uh, tot een nationaal erfgoed te maken, tot op de UNESCO-lijst te krijgen, omdat, het, omdat je er gewoon met je fik af moet blijven. Ja. En waarom ik het ook over die tocht zeg, is dit. Als die Al tocht begint, het giet om, dan is het binnen drie dagen. En die mensen, dat bestuurt natuurlijk wel wat anders aan zijn hoofd, dan 200 kilometer langs die, eh, langs die route te gaan ja. bewaren. Ja. Dus ik zou eigenlijk van u nu even willen vragen, jongens, verklaar dan nu gewoon officieel dat je dat soort volksfeesten met rust Ja. Nog één ding hè, daarover, want jij begon er eigenlijk zelf al over. Je zit zelf, we worden dat net nog in dat spotje van, uh, van een bank die ook de ja. naam uh, Frieslandbank Bank draagt. Je hebt, neem ik aan met die mensen ook afgesproken dat zij dan ook geen spandoek ophangen tijdens de Elfstede, Ik heb er eerst met Friesland Bank heb niet over, over gehad, maar ik hoop dat ze zich ook gedragen. En die Ga je dan persoonlijk en... weghalen als die er hangt? Nou, dat... <laughs> ik weet niet of dat gaat lukken, <laughs> maar ik denk dat Friesland Bank zich wel netjes gedraagt. Ja. En de, die bank wordt... Overigens, en als er al iemand, want je hebt ook bijvoorbeeld Berenburg altijd en zo, zo'n vriesdrankje, of Gronings, wat is het? Dat hoort er dan nog altijd meer dan een rookworst. Maar, uh, weet je, wow. doe het gewoon. Jord hoort troost, hij komt er toch niet? Nou, ik hoop, nou het sneeuwt nu voor de tonnen, het sneeuwt voor de ijs, <lacht> maar... Nee, maar het gaat natuurlijk niet. Die, het, het, het, het, het ultieme evenement. Maar het is natuurlijk veel breder. Hè, gewoon commercialisering van dat ja, soort dingen. Nee. Dat is niet nodig. En echt, nogmaals, ik ben niet tegen commercie. Maar in dit geval wel. Duidelijk. Punt is uh, gemaakt. Dankjewel, Jort Kelder. Dankjewel. Media personality Roseanne Barr wil zich mengen in de strijd om het presidentschap van Amerika. De actrice heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Groene Partij. Roseanne, die vooral bekend werd van de gelijknamige comedy, vindt dat de democraten en republikeinen niet doen wat in het belang is van het Amerikaanse volk. In juli wordt duidelijk of de Groene Partij Barr inderdaad naar voren schuift als kandidaat. Ik heb ooit één keer naast Migos gezeten. Toen ben ik zo dicht op hem gaan zitten dat hij er ongemakkelijk van werd. <lacht> en, toen, en toen heeft hij mij gewoon de tweede helft e laten gevallen. Hij denkt, ben ik van die gozer af. En toen, en elke keer als er dan wat mis ging op het veld, dan tikte ik hem ook op zijn knie En ja, zei ik, heb je het gezien? klopt, ja, daar, daar werd hij helemaal gek van. Ja, lachen. Voetbal International op RTL 7. Dit fragment hebben we van YouTube gehaald, maar dat kan straks niet meer zo makkelijk. RTL heeft namelijk besloten dat video's uit dat programma niet meer via YouTube mogen worden bekeken. De populaire filmpjes met hilarische scènes van Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp... die werden tot nu toe gratis aangeboden, maar dat is nu dus verleden tijd. De video's zijn nu te vinden op RTL XL, maar dan wel tegen betaling. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. 3 februari 1959, kort na 1 uur s'nachts. Drie muzikanten in de Amerikaanse staat Iowa besluiten om in een klein chartervliegtuigje te stappen. De drie zijn Buddy Holly, Richie Valens en The Big Bopper. Ze zijn al weken op tournee en hebben schoon genoeg van het hobbelen in die tourbus en besluiten op een grievelijke manier naar de volgende gig te gaan. Van tevoren is er met andere muzikanten gelood over wie er mee mocht, want er is echt maar plek voor drie passagiers. Na vijf minuten vliegen gaat het helemaal mis. En de Amerikaanse radio onderbreekt de programmering voor deze onheilstijding.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 The three singers had appeared at the surf ballroom in Clear Lake, Iowa last night and were on their way to Fargo, North Dakota. Their small chartered plane crashed in a lonely farmyard about 15 miles northwest of Mason City. The cause of the crash was due to inclement weather conditions. Details upcoming from Action Central News. Alleen zittenden van het vliegtuig kwamen dus om die 3e februari. En die uh, werd later dan bekend als de Dede Music Died. De oorzaken, slechte weersomstandigheden, een onervaren piloot. En de tragedie inspireerde in ieder geval Domme Clean in 1971 tot het schrijven van de popklassieker American Pie. Lunch met Jurgen van den Berg. De NOS is altijd en overal, dat is de slogan. Maar vanaf nu zal dat nog meer op de website zijn. En los daarvan worden er ook nog een paar andere journalistieke veranderingen doorgevoerd. Marcel Gelauf is de hoofdredacteur van de NOS. Wat gaat er eigenlijk allemaal veranderen? We hebben de uh, homepage van NOS.nl uh, deze week veranderd. Gisteren is dat ingegaan. De belangrijkste verandering is, is dat we meer ruimte maken voor nieuws. Dat we uh, het zo gemaakt hebben dat het nieuws sneller ververs kan worden. Dat het aanbod completer is. Dat er een betere integratie is met de sociale media. Um, en dat je sneller updates uh, daar kan, kan zien. En dat er meer ruimte ook voor video is. En betekent het ook dat dat eigenlijk de eerste uitlaatklep wordt van de NOS? Ja, in feite wel. Intern noemen we dat wel internet first. Um, dat betekent niet dat wij radio en televisie nu plotseling minder belangrijk vinden. Maar in onze werkwijze, in onze traditie was het eigenlijk zo... dat we uh, eigenlijk eerst produceerden van radio en televisie... en dat internet daar een beetje achteraan kwam. En nu zeggen we, um, kijkend naar de wereld waarin we leven... het is natuurlijk zo dat nieuws 24 uur per dag gebruikt wordt, geconsumeerd wordt, gescand wordt door, door het publiek. Um, dus het is veel logischer om te beginnen met de productie van nieuws voor de site, 24 uur per dag, zonder uh, deadlines, en dat de andere de bulletins daarnaast, ook bediend worden, uh, maar dat het internet niet meer afhankelijk is van wat er in die bulletins zit. Dat is intern de grootste verandering, en dat moet op de site leiden tot meer en bredere content. Ja. Tot nu toe is de NOS gezegd altijd de nummer 2 geweest van Nederland, want daar zitten we allemaal tegen te knokken, tegen nu.nl, want dat is altijd de nummer 1. Is ja. jullie ambitie om daar overheen te gaan op deze manier? Nou, onze ambitie is altijd om een groot en breed publiek te bereiken. Dat is, uh, dat is altijd ons doel. En als we daarin slagen, zijn we, zijn we tevreden. Maar niet de ambitie dus om de nummer 1 te worden. Het is natuurlijk een mooie bekroning als dat lukt. Uh, maar het blinde doel is niet... Uh, de kijkcijfers op televisie of altijd groot te zijn. Het doel is altijd je publieke taak uitvoeren. Ja. Betekent dit nog veranderingen... voor de journalistieke werkwijze? Een beetje wel. Wat wij altijd gezegd hebben... is dat we bij de NMS heel erg belangrijk vinden... dat we degelijk en betrouwbaar zijn. Nou, Dat moet, dat moet vooral blijven. De, de betrouwbaarheid, dat als je bij ons hoort... Uh, wat we als nieuws vertellen, dat het ook zo is... die moet vooral niet aangetast uh, worden. Aan de andere kant leven we in... Een tijd dat nieuws zo snel rondgaat dat het soms ook eh, verstandig kan zijn om nieuws mee te, mee te nemen en te melden wat je ergens anders leest. Bijvoorbeeld er is een middagkrant en die meldt een belangrijk nieuwsfeit of een nieuwsfeit wat je heel opmerkelijk vindt. Nu is, het soms zo, nu is het zo dat wij proberen dat nieuwsfeit dan bevestigd te krijgen. Dat kan soms uren duren. Kost tijd ja. Uh, want daar kunnen allerlei redenen zijn dat dat niet gelijk lukt. En dan ontstaat soms de situatie dat dat nieuwsfeit op allerlei uh, nieuwssites rondgaat. Dat op Twitter iedereen het erover heeft. Maar dat het bij de NOS niet, niet bestaat. Dat het was pas vanaf bu buiten komt bij de NOS, als het ook echt gecheckt is en dus klopt, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, en je misschien een woordvoerder gesproken heeft die zich eerst uren uh, um, onbereikbaar heeft gehouden omdat het feit hem niet uitkwam. Dat betekent dat het bericht bij ons er uren nog niet was. Uh, terwijl wel iedereen er al over praat. Bijvoorbeeld hier in jouw programma. Mm -hmm. nou, daar, daar zitten steeds meer discrepanties in. Dat voelen we steeds meer als een redactie uh, als een tegenstrijdigheid. Dus daarom hebben we afgesproken dat bij groot opmerkelijk nieuws uit andere bronnen... Wij dat, als we de, de gedachte hebben dat dat waarschijnlijk wel zal kloppen... En dat is dan je journalistieke professionaliteit. Dat we dat, dat soort berichten dan wel meenemen. Maar wel heel duidelijk dan verwijzen naar de bron. Dus ja. dat wij zeggen, NRC meldt dat. Of het ANP meldt dat. En als dan blijkt dat het verhaal uh, niet uh, klopt. Uiteindelijk, want dat, dat risico loop je dan. Dan moet je als achteraf zeggen, van nou wat de NRC zojuist beweerde, dat klopt niet. Ja, dan vertellen we uh, hoe het zit. Ik denk overigens niet dat dat uh, op dagbasis nou heel vaak zal gebeuren. Hè. Als je, het is niet zo dat we nu, nou, laten we zeggen dat we op dagbasis op de site 200 of 300 berichten maken. Dat plotseling de helft daarvan zal bestaan uit verwijzing naar een andere bronnen. Het is misschien een enkel onderwerp per dag, echt de grotere, opvallende, de, opvallende nieuwsfeiten van andere nieuwsmedia. En gaat het dan om echt, uh, laten we zeggen, grote, betrouwbare uh, nieuwsorganisaties of ga je ook elk Twitterbericht op die manier uh, brengen? Dat laatste zeker niet, doen we nu ook niet. Uh, we zullen altijd kijken naar uh, hoe, wat het bericht precies behelst, wie, uh, uh, wie er aan het woord komt, wie het schrijft, wie het publiceert. We gaan zeker niet uh, zomaar alles publiceren wat we overal tegenkomen. Uh, dat doen we nu niet en dat zullen we we straks ook niet doen. Marcel Geloof is de hoofdredacteur van DNOS. Het mediaforum vandaag bestaat uit Hadassa de Boer, programmamaker en Max van Wezel, journalist, werkt voor Vrij Nederland en ook voor Radio 1, NOS trouwens ook. Met het ogenmorgen. Ja. NOS. Kijk eens aan. Even, we gaan daar zo meteen uitgebreid over spreken, wat Marcel Geloof net allemaal vertelde, de, de, de kleine veranderingen die ze daar doorvoeren. Maar eerst even over Jord Kelder, we hebben hem net gehoord. Het is een anti-unoxide, wat dan weer niet zo mag heten. Wat vind je ervan, Hadassah? Ja, ik, ik word een beetje gek van die Elfstedekorts, terwijl inderdaad de, de, de sneeuw nu uit de lucht dwarrelt en uh, dat we het hier nu al over moeten hebben. Bovendien dacht ik dat hij al, dat de Els toch wel altijd al gesponsord werd door Unox. Dus dat hebben ze goed gedaan in ieder geval. <laughs> Compliment. Het is eigenlijk een soort gratis reclame. En ik kan me er niet heel erg druk om maken op dit moment. Nee, sorry. Max, ja. Nou, het is een geweldige manier om het merk te, merk Kelder in de markt te zetten. <laughs> wat hij natuurlijk echt geweldig. Een eigen site en zo. Nou, Heeft als je zelf uh, in reclames voor de Friesland Bank zit, heeft het iets van een soort van. Uh, Alibi om dan hier tegen actie te voeren, vind ik het een beetje te biecht gaan. En dan zijn mijn eigen zonden me weer vergeven. Dus straks komt Jan Mulder ook met een actie tegen Unilever en Wouke van Schermburg en uh, Maurice de Hond. en al die andere mensen die voor banken en, uh, en uh, energiemaatschappijen zelf reclame maken. Ja, maar... ik vind het een beetje hypocriet. En ja, je vindt niet dat het geloofwaardig is wat hij doet? Oh, hij meent dat vast. Ja, Voor mij was dat dat wel hij opricht, ja. Ja. <laughs> Alleen, het wel is Alleen je leeft nou eenmaal in een maatschappij waarin gesponsord wordt. Ik bedoel, uh, zelfs als er in Calgary geschaatst wordt, dan, dan zie je daar uh, Nuon. en uh, mm. Hoe heet dat dan die energie? En ja, ja maar, maar het is wel die L is natuurlijk wel iets apart. Die, die hebben dat van oudsher al van ja. we willen niks met die commercie te maken hebben. Dit is een amateurfeestje in feite. Nou, en, goed, maar er was toch ook een... nog geen enkel contact geweest. Ja, hij zegt dat het niet waar is. Maar, en dan moet iedereen zich. Kijk, als jij voor dit is gewoon een fantastisch evenement om te marketen. Ik snap wel dat ze dan allemaal mutsen gaan uitdelen. En dat doet iedereen. En ja, daar is, op Koninginnedag dat wordt toch ook volledig in beslag genomen langzamerhand door de commercie. Dat, uh, ja, dat hoort erbij. En het zou, het zou heel mooi zijn, maar het is niet meer van deze tijd, denk nee. ik. Nee. Nou ja, we moeten eerst wel afwachten of die precies. toch überhaupt komt. En precies. En is een hele laten mooi, we dat Het is doen. een mooie campagne. Ik vind die Unox-campagne zo mooi. Die posters met het uh, kraak dat het vriest, maar... Er... Is er te soepen? Dat kan ja, wat, Dat, ze, dat zei hij ook wat heeft, wat heeft dat bedrijf eigenlijk met de winter te maken? Maar dat nou, lijkt me oh, toch wel heel duidelijk het inderdaad. Het is geweldige ja. reclamebureau. Ja. Daar mag je ook wel eens iets moois over zeggen. Zeker. Ja. Ze sponsoren gewoon de hele winter die Unox. Daar moeten ze ja, eens mee dus ophouden. De winter is Unox geworden. Ja. Zo is het. Uh, we praten zo meteen door in het mediaforum. Eerst is hier Dorald Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Justitie vervolgt twee voormalige rechters voor hun optreden in de zogeheten Chipsholzaak. De twee, Pieter Kalfvlaas en Hans Westenberg, worden verdacht van mijn Eid. Ze zouden onder één hoedje hebben gespeeld met een voormalige zakenpartner van projectontwikkelaar Poot. Het ging over een geschil over een stuk bouwgrond bij Schiphol. Duitsland kan niet voor een buitenlandse rechter worden gedaagd voor schadeclaims vanwege de Tweede Wereldoorlog. Dat stelt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Een Italiaan die als dwangarbeider in Duitsland werkte, had een schadeclaim bij de Duitse regering ingediend. Maar volgens Duitsland kan een soevereine staat niet voor een buitenlandse rechtbank worden gedaagd. Het internationaal gerechtshof bevestigt dat. Het kabinet gaat weer ontwikkelingsgeld steken in Jemen. Vorig jaar schortte Nederland de ontwikkelingsrelatie op vanwege het geweld van regeringstroepen tegen betogers. Staatssecretaris Knapen omschrijft de ontwikkelingen in Jemen nu als voorzichtig positief. Er zijn geen meldingen van grootschalig geweld. De overheid heeft een onafhankelijk onderzoek toegezegd naar eerdere gewelddadigheden. President Saleh heeft zich teruggetrokken en er is een overgangsregering. Aldus knapen aan de Tweede Kamer. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. In de noordelijke helft van het land is het wit. Vooral in Friesland en Noord-Holland is inmiddels een dik pak sneeuw gevallen. De zuidelijke helft van het land komt de komende uren aan de beurt... waarbij er naar verwachting in Zeeland en Zuid-Holland het meeste valt. Lokaal kan het sneeuwdek in deze twee provincies aangroeien tot 10 centimeter... In het oosten van het land valt 2 tot 5 centimeter. De sneeuwval kan zeer hinderlijk zijn voor het verkeer. Door wind van zee kan het vlak langs de kust tijdelijk een graadje dooien... maar in verreweg het grootste gedeelte van het land... blijft de temperatuur vanmiddag ruim onder het vriespunt. Vanavond trekken de sneeuwbuien snel het zuiden van het land uit. Vanuit het noordoosten klaart het dan op en het wordt weer flink koud. In het noorden, oosten en midden van het land gaat het streng vriezen... met minima tussen min 10 en min 15. In het westen en zuidwesten liggen de minima rond min 8...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 Op veel snelwegen rijdt het niet veel harder dan 50 kilometer. Dat geldt onder meer voor de A7 Amsterdam Heerenveen... de A9 amsterdam Alkmaar en op de ring Amsterdam de A10... en op de A1 A28 in het midden van het land. de N35 Almelo zoll is momenteel in beide richtingen... dicht tussen Heino en Bietman door een ernstig ongeluk. Houdt daar dus rekening met een omleiding... En op de A6-muiden richting Lelystad is ook een ongeluk gebeurd... met 15 auto's bij Lelystad. Er staat inmiddels 6 kilometer. Bij Lelystad is de linkerreis ook dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met programmamaker Hadassah de Boer en met Max van Wezel, Vrij Nederland, NOS Radio 1. Um, laten we het hebben over dat interview op RTL gisteravond met uh, de kroonprins Willem-Alexander en met uh, Maxima natuurlijk. Um, zin de zoveel tijd krijgen uh, gerenommeerde journalisten de kans om dat prinselijk paard te interviewen. Vandaag uh, was het dus de beurt aan uh, Linda de Mol, die naar Wassenaar toog om over met name het Oranjefonds uh, te praten. Max, wat vond je ervan? Nou, de gemiste kans was natuurlijk dat ze niet gelijk vroeg... wilt u ook even voor onze kijkers blokfluit ik spelen? Ik zou ze <laughs> het zeggen, na vier jaar ben ik toch want benieuwd. kon hij het wel? Was het waar? <laughs> ja, precies. Dus dan werd niet doorgevraagd. Werd niet doorgevraagd. Het journalistiek? Ja. Doet u het voor? Het was wel het hoogtepunt, denk ik, uit het interview. Die deze passage. Deze, deze passage, ja. Het, was, ja, was, het viel wel tegen, tegen. Het was saai, want het was Echt en Het was gewoon eigenlijk een grote, over commercie gesproken, een grote reclamespot. Onderbroken door reclamespots voor het Oranje Fonds. Ja. Dat was van tevoren trouwens al gezegd dat het daarover zou gaan, het gesprek. Ja. Het is jammer, het gaat altijd over water maar, of het Oranje Fonds. Ja, of... precies. En, en, en, en, en het ges uh, een gesprek, er was ook zo ingeknipt, vond ik. En het was zo. Of een interview wordt het genoemd, maar het, was, ja, het had daar eigenlijk weinig meer mee te maken, vond ik. Het was, uh, ze, ze kon weinig kanten op. Ja. Uh, en een gemiste Landemois. kans voor RTL, want het was uniek. De NOS heeft altijd, of de publieke omroep moet ik zeggen, heeft altijd, het was altijd Maartje en, en Paul Witteman ja. en Dominique van der Heijden die dan maximaal mocht doen. En Het was de eerste keer dat RTL uh, een keer de kans kreeg en het eigenlijk verprutst heeft. Nou ja, maar ik weet niet of het. Ik weet niet of, of het um... Of dat helemaal aan RTL ligt. Uh, ja, misschien aan de, aan de eisen die je van tevoren aan zo'n Dat je dan moet zeggen, ik, ik doe er gewoon ja, dat, niet aan mee als je allerlei nou ja, eisen krijgt. Ik denk, ik denk wat ook zo, en dat geloof ik echt, als je... Uh... Een, een beetje een sympathiek beeld wil krijgen van, van mensen... in een interview, een, een geloofwaardig beeld... dan moet, moet het ook niet allemaal één groot juichend verhaal zijn. Nee. Dat, dat, dat wordt gewoon saai. Het moet Als ook over de dilemma's van mensen gaan. Precies. Over... En, en iemand mag ook wel eens wel iets zeggen... waar je het niet mee eens bent. Of even, dat het niet alleen ja. maar sympathiek is. Het, het, het, het, het, en, en ik denk dat je daar zo'n paar op dat moment ook van moet overtuigen. Dat is ook een beetje van tevoren in de voorgesprekken. Dat, dat je een sterker uiteindelijk een sterke verhaal mm. hebt, als je meer van jezelf laat zien. Ja, en ik denk dat de Maartjes en Paul Wittemans dat in het verleden ook gedaan hebben. Dat daar echte onderhandelingen aan vooraf... Nou, de Rijksvoorlichtingsdienst begint natuurlijk altijd met... we hebben het alleen over goede doelen en vooral niet over die villa in Mozambique. En terwijl het veel ja. mooier zou zijn om het echte beeld van, van uh, Maxima... en ook Willem-Alexander te krijgen van uh, hoe moeilijk is hun positie. Ook Ze doen zonder twijfel goede dingen, maar... Uh, ja, ze hebben ook nogal wat averij opgelopen, het Oranje Huis. Dat, Mag uh, het daar ook een beetje over gaan? Dat ging ik ook wel, hoor. Ja, ja, dat... Maar daar ging het met geen woord over? Nee. Nee. Dus, ja, gemiste kans, zeg jij, Max. Maar ik bedoel... Ik kan me ook zo voorstellen, ze, ze, ze komen bij RTL en zeggen van... Nou, willen jullie dat gaan doen? Die zijn ook wel vereerd natuurlijk. Uh, of moet je dan gewoon echt <laughs> nee, zeggen, nee, nou nee, nee, dan doen we het niet op deze verloer. Nou, ze kwamen in het verleden ook bij de publieke omroep. met uh, we, we, we willen graag, nou ja, weer die namen, Maartje, nou, Dominique. Ja. En, en de, de, bij mijn weten gingen, de, gingen die omroepen dan echt onderhandelen... van uh, wat zijn de marges, uh, mogen ja, we ook daarnaar vragen, kunnen we RTIL dit was ook? natuurlijk heel blij dat ze het, dat ze het binnenhaalden, denk ik. Ja, maar dan, ik, dan moet en, je het toch uh, ook waarmaken? Ja, maar misschien hebben ze het voor in de ogen van, van de koninklijke familie... en van de Rijksvoorlichting, die zo goed gedaan omdat er hè omdat er inderdaad het is allemaal zo uh, ja aan de oppervlakte in totaal ongevaarlijk gebleven Goed, maar ik als kijker vond het ze vrij saai. Maar wat hadden we dit gezegd? Hoeveel kijkers hadden ze nou? Uh... Ja, wel Oma. veel. 1,3. Ja, het ja. 1 ,3. 1 ,3. 1 ,3 miljoen. programma daarna van Peter van der Vorst, wat gewoon allemaal stond uit, uit, uit uh, al het archiefmateriaal, dat had 2, zoveel. Die had het veel hoger gescoord, zag ik. Ja. Terwijl het was niet eens een. een dat waren gewoon allemaal hmm. fragmenten uit eerdere programma's. Dus dat zegt ook wel iets over hoe spannend het programma daarvoor was. Dit interview. Dus je, jij kunt het Koningshuis tevinden. een beetje vergelijken met het de Deense Koningshuis. Hè? Ah, ja, ik was, ik was inderdaad van. Week. Ik heb de prinses, kroonprinses de Denemarken. Denemarken ontmoet. Ik heb uh, in Kopenhagen een waanzinnige award gewonnen. Wat geweldig heel... nee, het is. Echt Echo de Echo Walk in Style Award. Echo uh, Walk in Style Award. L, het Tijdschrift L uit, zes mocht, uh, uit zes landen mocht allemaal één vrouw nomineren. Ik was dat dus voor L Nederland, die in haar werk ook uh, dingen voor charity doet. En ik doe veel voor Stichting Vluchteling. Ik ben daar ja. bij de Daap geweest. Ja. En dan kon ik daar 33.500 euro mee winnen. En... Uh, dat is gebeurd. En het was echt een idioot evenement. Ik had ook nooit verwacht dat ik zou winnen. En met de uh, kroonprinses Mary, inderdaad, daar. die die prijs uitreikte. En het viel me wel op. Ik denk dat, dat het, ik weet niet hoe het daar is met haar interviews. Maar de, de avond waar zij de hele tijd aanwezig was. En gewoon zat te eten, te dineren. te midden van iedereen. En hoe zij naar me toe liep naar, naar afloop. om nog even te praten over. Want zij doet ook blijkbaar veel voor vluchtelingen. En is er ook in de geweest. En me daarna meenam voor foto's. En tegen me aan ging wow. staan. Ik dacht, nee, het, is gewoon, het, is gewoon, het was veel relaxter. Het viel me echt op dat het heel. Kijk, aan een kant, zij heeft voor mij natuurlijk ook niet de lading. Ik heb ook niet in de gaten van. Oh, ook oh, de prinses, de prinses, de prinses. Maar ook het gedoe eromheen het... was minder, heb je het idee? Ja, nou, behalve de, de pers. <kwijnt> waren zoveel fotografen en mm -hmm. zoveel. Ja, maar, ja, maar zeg ze, ja. Dat Hoort er nou eenmaal ja. bij. Maar gewoon, de, de bela ja. de, het, was, het was een zeer ontspannen ja. avond. Een heel bijzondere avond. En ik ben natuurlijk heel blij dat ik zo'n groot bedrag aan Stichting Vluchteling mag doneren. Want ja, daar gaat het geld naartoe voor de Goede Orde. Dat, dat is waar. Niet waar is dat je ons geld... zometeen mee uit. neemt. Ik eten heb al drie, drie Chanel-tassen besteld. <laughs> <laughs> maar Overigens is het hier. Gefeliciteerd met deze onderscheiding. Ja. Maar het is hier ook wel informeler aan het worden. Er uh, was een tijdje geleden bij. Er was ook met een genootschap van hoofdredacteuren. Daar waar, waren binnen alexander en Maxima dan ook. Een, uh, vroeger ook wel eens bij uh, dingen geweest waar de Koning. Koningin, Koningin Beatrix was. En dat enorme inrichtingsverkeer van Beatrix... van mm. Beatrix ja. bepaalt met wie ze praat... Beatrix bepaalt waarover het gesprek gaat... Beatrix bepaalt wanneer het over weer afgelopen is. Dat is wel anders. Je merkt dat uh, Maxima uitbreekt... en andere mensen aanschiet... Uh, ja. en mm. daar ook mee wil praten. Het, ook wel weer het, leuk wordt, dus. het wordt leuker. Ja. Ja. Maar niet op zo tijdens zo'n televisie Niet bij Goed. Dan naar de NOS. We hadden net uh, Marcel Glauwe hier... die vertelde even over uh, wat veranderingen daar. Ze gaan veel meer inzetten op de website. Uh, wat vind jij daarvan vandaag? Nou ja, ik, kijk, ik begrijp het heel goed, want ik moet zeggen, ik, ik kijk ook naar, uh, naar nu.nl als eerste. Ik kijk niet naar de website van de NOS, terwijl ze natuurlijk, vroeger was het altijd teletekst wat aanstond, dus ze zijn totaal verdrongen daardoor, dat is zonde, en ik vind dat nu heus wel beter het nieuws kan brengen. Vooral het breaking news wat ik op mijn telefoon krijg, dat slaat vaak werkelijk nergens op. Schijnt dat, er, dat kan ik me niet meer herinneren, maar dat zei een van de redacteuren, dat na het verliezen van de WK-finale, een uur daarna, kwam breaking news op, op je telefoon maar het is wel vaak een beetje op die manier dus volgens mij kan daar uh, veel aan verbeterd worden en ja dat, dan het, dat, het publiek geld, dat dat met publiek geld gebeurt, ja. terwijl er al sites zijn. Ja, er zijn natuurlijk ook andere commerciële journaals, zoals het RTL Nieuws. Voor de kranten is het vervelend. Dat, ja. uh, dat maar goed, is goed die site is, de is er nu ook geld, al. Ze erg zijn. Die, die, nieuw, die site is, is er nu ook al. Dus ze gaan, ze gaan nu daar, uh, wat, wat eerder in had, misschien wel teletext was, hè, waar ze dan snel even op de 1 de 1 het laatste nieuws wilden melden, dat, dat gaat nu meer verschuiven ja. naar de site. Wat ja. vind je daarvan, Max? Nou, ik haalde eigenlijk iets anders uit jouw gesprek met Marcel Geloof. Dat is dat je niet eeuwig hoeft te wachten totdat de voorlichter van de burgemeester nou, teruggebeld En nou, Dat heeft. is het tweede punt. Dat de NOS tweede. had als beleid heel lang, he, van, uh, ook al staat iets in de NSC of in de Telegraaf, maakt niet uit, morgens, we melden dat niet totdat we zelf de bevestiging hebben gekregen. Ja, en ik, ik ben daar één keer uh, getuige van geweest uh, dat dat echt bij die oude NOS te langzaam ging. Dat uh, was toen de Eerste Kamer de gekozen burgemeester afwees. En heel Den Haag wist dat uh, de toenmalige minister Tom de Graaf van D66 zou gaan aftreden. En de NOS, geloof ik, iedereen het ook al bracht, RTL, Frits Wester mm -hmm. enzovoort. En de NOS de enige nieuwsorganisatie was die de afweging maakte... Tom de Graaf heeft zelf nog niet tegenover onze man van de NOS bevestigd... Uh, dat hij gaat aftreden, dus we brengen het niet. En dat, dat is in 2012 echt van de ja, zotte. Precies. En wat dat betreft is de NOS aan modernisering toe. Maar dat gaan, ze, dat gaan ze dus in ieder geval anders doen. Maar je kunt ook zeggen van... Uh, als je dus iets op, op NOS-uitingen ziet... dan weet je in ieder geval zeker dat dat klopt. Want ja, dan hebben dat, ze het helemaal gecheckt. Maar dat ligt er dan toch aan gewoon hoe je het brengt. Je kan dan toch zeggen, het, al diverse bronnen en die melden dat. Maar het is tegenover ons nog niet bevestigd. Als je dat gewoon duidelijk zegt, Maar het wordt een beetje raar. Het wordt gewoon een hiëat. in verslaggeving. Als overal op Twitter en overal die berichten rondzoomen. En in andere kranten. En je, je blijft daar zwijgen. Ja, dat, dat, dat, ja. dat, uh, dat, is, dat kan niet meer nou, Je loopt zeker een risico op kanaars. Uh, stel dat... Uh, dat is de andere kant ervan. Maar daar vroeg jij ook, dan net Marcel Geloof, wel terecht. Nou, uh, stel, dat en, of, uh, de, stel dat de story of uh, de Telegraaf komt met een kanaren onzin bericht. Bijvoorbeeld Henk Bleker heeft een verhouding met... Nou, dat, Oké, okay, dat, dat is misschien is helemaal niet voor voorbeeld. de nos maar goed. Is Dat Is het verkeerde voorbeeld? Even los daarvan. En je neemt dat over, je hebt dat niet zelf gecheckt. Je weet niet zeker of het, of het waar is. Uh, jouw Haagse redactie heeft dat niet bevestigd. Maar je zegt, ja, de Telegraaf heeft het nou eenmaal vanochtend al groot gebracht. Dus we kunnen niet achterblijven. Dan loop je het risico zelf de kanaar van een ander over te nemen. Dus uh, daar moet de NOS dan ook weer uh, veiligheidskleppen ja, tegen ontwikkelen. Ja, ja, goed, ze blijven natuurlijk dat, dat checken, blijven ze doen. Dat heeft hij ook gezegd. Het gaat ook echt om, om, laten we zeggen, hele grote verhalen die, uh, die rondzoomen. Uh, en daar moet je dan misschien toch melding van maken. Nog iets wel. anders. Er stond in de Volkshand van vandaag een opiniestuk van een socioloog uit Cambridge. Oh. En die vond dat het buitenlandse nieuws helemaal is ondergesneeuwd uh, in het. In het NOS noemde hij als voorbeeld dan. Uh, vind jij dat ook eigenlijk? Nou, het ging volgens mij... Oh, dat sowieso, hij, het, het, ik heb het ook gezien dat hij het 8 uh, ja, uur Journaal nog ja, steeds uh, zwakker vond worden. Ook op meerdere punten. Dat buitenlandnieuws, ja, ik geloof dat het toch ook te maken heeft met bezuinigingen... En uh, nee, dat zeg ik niet. Nee, dat is niet. Als, uh, de, ik, ik denk dat er nog maar drie nieuwsorganisaties in Nederland zijn. die, die echt heel veel investeren in een groot met over de hele nee, wereld. Dat is, dat is gewoon. Ja, dat zeg de de dat NOS is, hoort daarbij, de Volksrand, NRC en de NOS. Nou, de ja, dus ik ik snapte eerlijk gezegd het verhaal niet helemaal. Nou, nee, mijn ik... eigen ervaring, tenminste als je kijkt. Uh, dan vind ik helemaal niet dat het buitenland ondergesneeuwd raakt. Nee, het buitenland niet. Het enige wat ik wel vind, maar dat geldt eigenlijk voor, voor, voor alle media. is dat ik vind, en dat is weer een beetje een navoring van de, de Twittercultuur en weet ik het. dat soms het zo vluchtig wordt en dat. Dat iedereen op één onderwerp duikt. en dat je dan denkt: van ja, elkaar, weet je bijvoorbeeld, ik zou maar zeggen: met, met de hoofddoek van de koningin. dat het alleen nog maar daarover lijkt te gaan. En dat ik soms de, de verdieping. en een beetje een afwijkende onderwerpkeuze. Dat vind ik. Dat zou ik wel van het, van het NOS-journaal verwachten. Je ziet dat bij, bij bepaalde kranten natuurlijk nu wel veel meer. Hè? Dat die echt meer hun eigen ding uitpikken en, en ja, daarmee beginnen... en niet zo meegaan in die heigerigheid. Nou ja, het verschil is volgens mij dat er vroeger veel meer agenda-journalistiek werd bedreven. Van, uh, er zijn verkiezingen in Swaziland, meldt onze correspondent in Swaziland. En dus, dus is dat de opening ja, van het ja, NOS-journaal. Ja, ja, ja. Er wordt nu veel meer gediscussieerd, maar ik vind heel serieus. Uh, er wordt bij de NOS bijna de hele dag door gediscussieerd. Over, leggen we het accent van vanavond eh, om acht uur bij buitenland of binnenland, bij luchtig mm -hmm. of serieus, bij de staat, bij de autoriteiten of de straat, bij de mensen in Almere Haven. De, die afweging wordt de hele dag doorgemaakt. En uh, er wordt minder agendajournalistiek bedreven. Er wordt minder automatisch gezegd: er zijn verkiezingen in uh, Togo, we hebben daar een correspondent. Dus goed. we doen het zo, sowieso. Er wordt veel meer gedacht mm. van: we zijn er voor iedereen, niet alleen voor de grachtengordel, oh. ook voor Almere Haven. Wat willen die? Horen, uh, zijn die hierin geïnteresseerd? En dat leidt wel tot andere afwegingen dan vroeger, maar niet per se tot wat die man schrijft, alleen maar leukere en luchtigere afwegingen. Dat is echt niet zo. Nee, ik, ik, vind, ik, ik snap dat ook niet helemaal. Daar zijn we het over eens. Dus. Daar, zijn het, daar zijn we het over eens. Ja. Oké, okay. nou, <laughs> nee, nou dan gaan we nu met z'n allen wachten op die Elfsteden, toch? Ja het sneeuwen. Jij gelooft het ook niet in, hè? Nee, ik begrijp dat er nu vooral een heel dik pak sneeuw... in Friesland aan het vallen ja, is. <laughs> het rare van het weer is, sinds Jort nee. die oproep heeft gedaan... sneeuwt het alleen boven Friesland, <laughs> verder nergens in het land. Daar zal het mee te maken hebben. Maar ja. ik zou het leuk vinden, hoor, als hij er komt. Dat is, hè, Zeker. Tuurlijk. Voor vooral die Unox-reclames langs de <laughs> ja, mutsen. Ja, vreugde ik er nu al om. Dank jullie wel. Max van Wezel, en de dat de boeren waren, dat. Dit is Radio 1. Lunch. Het is vrijdag en dan gaan we snel door met de Nationale Nieuwskuist. Want het kan me zo dat er een beslissingsronde valt. 77 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. En we hebben een kandidaat die werkelijk op het allerlaatste moment is inkomen glijden zo'n beetje. Nu met deze weersomstandigheden. Uh, Matthijs Kuiper. Ja. Uit Den Ham, 22 jaar. Dat klopt. En jij zit op de BNN University. Ja, wat, wat houdt het ook alweer in? Uh, nou, dat is uh, een soort van opleidingstraject uh, van BNN. Uh, daar hebben ze twee takken in, radio en televisie. En ik doe dan uh, de radiokant. En daarin krijgen we in een half jaar een soort van stoomcursus radio maken. Oké, okay. nou, dat is zeker goed. Uh, we zijn altijd leuk als mensen enthousiast zijn over radio. En uh, ik zei het al, je bent op laatste moment ingevlogen. Want we hadden eigenlijk een andere kandidaat, maar om, vanwege omstandigheden kon die hier niet zijn. Dus jij, jij bent echt uh, uh, hier gekomen. Dus we moeten een beetje, dat uh, zeg ik ook even tegen de mensen thuis, we moeten hem een beetje helpen... Zeg. Zeg maar. ja. Dat wil zeggen, we gaan geen antwoorden voor zeggen... maar, we, zeg maar in ons hart zitten we wel aan jouw kant. Uh, zullen we gewoon beginnen? En we gaan eerst eens even kijken wat de nieuwsfactor wordt. De Nationale Nieuwsquiz. Niet de zeldzame 3-1-overwinning van thuisclub El Masri zal bijblijven... maar de veldslag die volgt op het laatste fluitsignaal. Ontzetting, ontreddering en woede. Opvallend is dat de politie zo weinig doet. En dat voedt de complottheorie dat dit geen gewoon voetbalgeweld was... maar een wrakenactie. Een paar duizend man trekken naar het Tahirplein en naar het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de overkant van de rivier. Bij dat ministerie breken later rellen uit en vallen gewonden... Ja, Egypte is nog steeds in shock na hevig geweld onder voetbalsupporters... waarbij uh, 74 mensen omkwamen. De Europese Unie eist een onafhankelijk onderzoek. En ook de FIFA vraagt om opheldering. Hier is vraag 1. De rellen hebben ook de eerste politieke consequenties gehad. De gouverneur van de stad waar de rellen in en om het stadion plaatsvonden... is namelijk afgetreden. Welke stad is dat? Uh, Cairo? Nee, het is Port Said. Oh. Masri, de thuisspelende club tijdens de relwedstrijd, komt uit die stad... Vraag 2. De spelers van Al-Ali, dat is de club die aangevallen werd... die hebben gezegd dat ze nooit meer willen voetballen. Mensen zijn voor onze ogen gestorven. We kunnen niet eens meer denken aan voetbal, zei keeper Sheriff Ekrami. Hem zagen we gisteren veel op de Nederlandse tv langskomen... omdat hij bij een Nederlandse club heeft gespeeld. Welke club is dat? Uh, was dat Feyenoord? Dat is goed. De Egyptische competitie is naar aanleiding van het stadiondrama... trouwens voorlopig helemaal stilgelegd. Vraag 3. Dat is uh, altijd uh, een kop uit de krant. Ja, altijd, zeg ik. We zijn er deze week mee begonnen met uh, dit nieuwe onderdeel. Uh, dus ik lees een kop voor uit de krant. De vraag is, waar gaat die over? Uh, je krijgt dan ook nog drie mogelijke antwoorden waaruit je kan kiezen. Daar komt die kop, die luidt als volgt. Nederlands handeltje wekt grote weerzin. Gaat dit over 1. Ons land betaalt steeds minder rente op de staatsschuld. 2. Polen vindt dat we ons abortusbeleid opdringen. 3. Het buitenland ergert zich steeds meer aan onze belastingwetten. Dus, Nederlands handeltje wekt grote weerzin. Mm, ik denk die laatste. Drie, hè, zeg jij? Ja? Het buitenland ergens zich steeds meer aan onze belastingwetten. Dat is goed. Het was een uh, kop uit dagblad De Pers van vanochtend. Nederland is door het uh, sluiten van listige verdragen een steeds aantrekkelijker belastingparadijs voor buitenlandse ondernemingen. die hier dan alleen maar een postbus nemen. De ergernis daarover uh, bij landen als Portugal, India en Brazilië wordt steeds groter. Vraag 4. Hoe heet de staatssecretaris die mede op verzoek van de Tweede Kamer onderzoek laat doen... naar de reële economische waarde van het belastingparadijsschap? Uh... Wie is de staatssecretaris die over de belastingen gaat? Uh, nee. Nee, nee geen, ik niks. Heb een flauw idee. Frans Wekers heet hij. Ah. Oh. Zijn dus eigen ministerie van Financiën en de Belastingdienst... gaan alle zogenaamde brievenbusmaatschappijen voor de zomer nog doorlichten. Het schijnt dat U2 en de Stones zo die hebben ook allemaal zo'n postbus in Amsterdam. Ja. En die proberen op die manier dus uh, een voordeeltje daarmee te pikken. Vraag 5. Een geluidsargument. Wie is hier aan het woord? Het is een soort tsunami die je meemaakt. Uh, wat je dan eerst uh, wil hebben is dat je warmte hebt. Dat je in huis woont en dat je eten hebt. En daar zorg je dus eerst voor dat je weer een bepaald inkomen hebt. Eh... Uh... Zat, was het Dick Scheringa? Ja, dat was hem, ja. Van de DSB-bank natuurlijk. Hij is een nieuwe onderneming begonnen, vertelde hij gisteren... Uh, bij Paul en Witteman. Vraag 6. Om zijn naam te zuiveren wil Scheringa... dat twee prominente mannen voor de rechtbank komen. Dat die daar in ieder geval worden verhoord. De ene is Wouter Bos, oud-minister van Financiën. Hoe heet de andere? Ja, ik wist ook Wouter Bos. <laughs> uh, volgens mij was het de, de DNB. En daar iemand van, maar... Nou, wie was dat ook alweer? Oh... Uh... Uh... Nee. Kijk, dit is zo'n moment. Hè? Bij een echte kandidaat had ik nu gezegd... Ja, ik moet nu het antwoord horen. Dus ik geef je nu iets meer tijd. dat Ik probeer toch een beetje te helpen. Maar... Nee, je komt er niet op. Nout nee. Wellenk heet hij. Okay. En dat was inderdaad uh, de, de baas van de DNB, de Nederlandse bank. Laatste vraag. Maximaal vier punten. Je krijgt uh, aanwijzingen over een onderwerp uit het nieuws. En uh, we willen graag weten wat natuurlijk. Het gaat dus om één term uit het nieuws. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Ik ben een fossiel dat je vindt in bellen. 3. Voor de veiligheid krijg ik een vies geurtje mee. 2. Ik word gebruikt om te verwarmen en om mee te koken. Stop, aardgas. Er is in 15 jaar tijd op één dag niet zoveel van mij verbruikt als woensdag. Dat was de laatste aanwijzing geweest. En het gaat inderdaad over aardgas. Um, fossiele brandstof natuurlijk wordt gewonnen uit gasbellen. Bijvoorbeeld die in Groningen. Schone aardgas ontdaan van de zwavel. Waterstof is reukloos. Om ervoor te zorgen dat gaslekken snel kunnen worden opgespoord. Wordt aan dat aardgas aan huishoudens geleverd. Een sterk en vies ruikende stof toegevoegd. Dus dan weten we dat het gas open staat. Gas inderdaad. We komen op vijf. Dat betekent dat er zometeen 16 antwoorden goed moeten zijn. om nog te kunnen winnen.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 Vandaag luidt de stelling. Kinderen met obesitas moeten een maagband kunnen krijgen. Niet alleen volwassenen, maar ook kinderen hebben steeds vaker te maken met overgewicht. Volwassenen die al lang te kampen hebben met obesitas laten soms zo'n maagband plaatsen. Voor kinderen met ernstige obesitas is die mogelijkheid er niet. Steeds meer artsen vinden dat dit moet veranderen. Help je kinderen met ernstige obesitas daarmee? Of zijn de risico's van een maagband bij kinderen veel te groot?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 De kandidaat van vandaag in de Nationale Nieuwsquiz heet Matthijs Kuiper. Uh, hij komt uit Den Ham en doet dus mee aan de BNN University. Uh, als gezegd, he, factor 5, dus daarmee gaan we vermenigvuldigen. De hoogste score is 77. betekent dat er 16 vragen goed moeten zijn. Uh, dat is wel even doorbijten, uh, maar het kan wel op zich. Dus Laten we het gewoon proberen. Ik stel de vraag. We hebben 90 seconden de tijd. Je moet de vraag helemaal uit laten stellen. Uh, dan geef je het antwoord of je zegt pas. Dan okay. gaan we door naar de volgende dat vraag. gaan we het best doen. Komt-ie. De Nationale Newsquiz. Het Oranjefonds bestond gisteren hoeveel jaar? 40. 10 jaar. Kunstverzamelaar Jack Bakker ziet af van het plaatsen van een omstreden hek dat zou verwijzen naar welk concentratiekamp? Auschwitz. Boegenwald is het. De Amerikaanse minister van Defensie achter kans groot dat Israël dit voorjaar een aanval uitvoert op welk land? Pas. Iran. De Braziliaanse regering gaat welk feest aangrijpen om gratis eetstesten uit te delen? Uh, carnaval. Dat is goed. Welke ziekte doodt volgens Amerikaans onderzoek twee maal zoveel mensen als tot nu toe werd aangenomen? Pas. Malaria. Wie is waarschijnlijk langer van huis door problemen met de voorgenomen lancering van een Russische raket? André Kuipers. Is goed. PSV speelt in de halve finale van het bekertoernooi tegen welke club? Heerenveen. Dat is goed. Een kopstuk van welke organisatie is veroordeeld tot levenslang door het Cambodja-tribunaal? Uh, met een Kug. Nee, de Rode Kmer. Ja, oh ja Dutch oud. heet die man. Ja. Welke adviesorgaan is geschrokken van haar eigen jaarrapport integratie? Pas. Sociaal en Cultureel Planbureau Mitt Romney. Weet zich in zijn campagne voortaan gesteund door welke vastgoedtycoon? Pas. Donald Trump. Wat is de naam van de prominentie die is aangekomen op de Falkland-eilanden. om er tijdelijk als helikopterpiloot te werken? Pas. Dat is Prins William. De ambassadeur van welk land wordt ondanks een verzoek van de PVV. niet op het matje geroepen bij minister Roosentaal? Eh. Uh... Nee, pas. Welk land? Weet je niet? Uh, oh, uh, ja, Duitsland? Ja. ja. Londen krijgt voor de Olympische Spelen van Rio de Janeiro... een replica van een beeld van Wikado. Pas. Jezus Christus. <lacht> en dat is niet omdat jij het antwoord fout hebt... maar dat was gewoon het goede antwoord. Ja, um, ja nee, het was gewoon ook best wel lastig. Hè? Want, nogmaals, je bent echt ongeveer een uur geleden... Uh, aangezocht om hier uh, te verschijnen... Uh, dus echt aan, aan veel voorbereiding heb je niet kunnen doen, hè? Nee. Nee, nee inderdaad. Maar dit was wel echt... Uh, oe, ik, ik moet me wel een beetje schamen, volgens je, je, mij. Ja, je baalt er zelf van. Ja. Nou ja, goed. Ik vind toch dat je je met verven hebt geweerd. Uh, maar ja, het levert veel punten toch niet op. Twintig uh, zijn het uiteindelijk, want je had er vier goed in deel twee van de quiz. <laughs> Het is niet anders. Je krijgt van ons wel mooi mee het prijzenpakket. Dus twee kaarten voor en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Die kan je dan daar op die BNN University Show... Uh, inderdaad, inderdaad. Kunnen ze allemaal zich een keer aanmelden misschien. Uh, om een keer mee te doen aan die quiz. Dan kunnen jullie er een onderling wedstrijdje van nou, maken. Ik zal het uh, doorgeven. Leuk dat je er was in ieder geval. En succes met alles wat je doet. Dat was Martijs, de kandidaat van vandaag. Ja, Dat betekent dat de winnaar er ook uh, gewoon is. Kees Zwanenburg, goedemiddag. Goedemiddag, Jun. Uit Voorburg, hè? Jazeker. 70 jaar. Uh, u was met pensioen, hadden we al gezegd. Ja. Uh, maar je had genoeg leuke dingen te doen. Ja hoor, genoeg. En nou, nu met de sneeuw helemaal. K ja, kijk eens aan. Sneeuw en, en schaatsen. En we, en we mogen 300 euro overmaken. Dus, uh, Dan maak het nog leuker. Dan kan je heel wat uh, worst en soep verkopen hoor. Nou, of, of wat andere dingen. <laughs> ja. Had u al een bestemming of niet? Nou, niet. Ik denk dat we het bij het vakantiebudget stoppen straks met de Caravan. gaan we weer op stap in het voorjaar. En dan uh, komen die 300 euro wel weer van pas, denk ik. Nou, Doe er wat moois mee en denk aan ons als u dan uh, lekker met de Caravan door de wereld toert. Uh, wat jou het, denken. Het komt u toe. Uh, hartstikke goed gespeeld en nog een keer gefeliciteerd. Dankjewel. En hey. succes. Dankjewel. Hij is de nieuwskenner van deze week, dus Kees Zwanenburg. En volgende week gaan we er gewoon mee door. En die week daarna, en die week daarna, en eigenlijk gewoon het hele jaar. Dus eh, als u nou denkt, ja, ik, ik vind het ook wel een leuk om eens een keer daar in die studio te verschijnen. Ga naar de site van Radio 1, radio 1.nl. Daar uh, staat een verkorte versie van de quiz. En daar kunt u zich ook aanmelden. En dat kan trouwens ook gewoon door een mailtje te sturen naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Laat maar binnenkomen en dan uh, gaat het allemaal in de pijplijn. En dan uh, wie weet zien we elkaar uh, hier een keer in de studio en gaan we weer quizzen. Zometeen na het NOS Journaal dan gaan wij praten over de kaartverkoop voor Lowlands. Die begint morgen. En Gideon Karting is de programmeur van het driedaagse festival. En met hem heb ik zometeen een werklunch. Het is natuurlijk wel eens interessant om te weten hoe dat nou gaat. Hoe programmeert hij nou die bands? Waarom komt band A wel en band B niet? En waar we ook altijd benieuwd naar zijn... wat hebben ze voor speciale wensen, die popster allemaal? De werklunch dus. Zometeen met Gideon Karting en ook Robert Vuijsje. Het laatste deel van zijn werkweek hoort u ook.